Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van een explosie in Sierra Leone is opgelopen tot bijna 100. Gisteravond ontplofte er een tankwagen op een druk kruispunt in de hoofdstad Freetown. Het gebeurde na een botsing. Je hoort correspondent Ellis van Gelder. Het dodental is volgens de burgemeester van die stad onder meer zo hoog, omdat mensen vervolgens niet wegliepen, dat denk je, er gebeurt een ongeluk, je loopt er van weg, nee, maar ze liepen naar de tankauto toe, uh, om wegvloeiende olie af te tappen. En ja, vervolgens uh, dus die, die explosie, uh, op beelden zijn de vlammen te zien, maar ook uh, verkoolde lichamen. Er zijn minstens 99 doden geteld. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog op, want zo'n 100 mensen liggen in het ziekenhuis en sommigen zijn er slecht aan toe. In Duitsland heeft een man in een hoge snelheidstrein drie mensen met een mes aangevallen. Het gebeurde in de ICE tussen Regensburg en Noornberg. De man van 27 uit Syrië is opgepakt. Volgens Duitse media heeft hij last van psychische problemen. Bij de aanval raakten twee van de drie slachtoffers zwaar gewond. Op zo'n 300 plekken in de wereld wordt vandaag gedemonstreerd voor een beter klimaat. In Glasgow in Schotland praten wereldleiders voor de zevende dag op rij over de klimaattop. Demonstranten willen druk op de ketel houden. Ook in Amsterdam is een mars bezig. Zo'n 20.000 mensen lopen daar tot een uur of vier mee. En over klimaat gesproken, er zijn steeds minder vaak lawines in bergdalen. Franse en Zwitserse onderzoekers hebben dat onderzocht. Het positieve is dat er minder doden vallen en er minder vaak dorpjes overspoeld worden door sneeuw. Maar die vermindering komt juist door klimaatverandering, omdat er minder sneeuw is. En dat is weer geen goed nieuws, vertelt een onderzoeker tegen onze correspondent Frank Renaud. Sneeuw speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit. Sneeuw zorgt ook voor watervoorziening. En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 Zodra we gaan naar Duitsjesveld, de wedstrijd van vandaag met Santana. Dat was de single van Santana en Haldan en van Santana gaan we weer naar Duitserspeel toe, naar Jan van der Leden. en ook de QR-codes worden daar gecontroleerd, Jan, heb je maar ja. druk mee, hè? Ja, we hebben het absoluut druk mee, Maar nu komt het wel mee, want de meesten zijn wel gecontroleerd, hoor. maar er komt net iemand binnen die eigenlijk nooit binnenkomt, maar ja. Het kwamen spontaan zelf met, die, met hun klerencode aan. Oké, okay, gelukkig maar. Uh, ja. ja. Nou, er, hier, hier, we gaan weer naar de, hier de wedstrijd. Is 0 -0. Hier is nog 0-0. Het is een hele leuke wedstrijd, wij hebben kansjes. meer dan twee kansjes gehad. Maar schoten die overgaan. Het is een hele attractieve wedstrijd om het zomer te zeggen. hartstikke goed. Oké, okay, is het ook een beetje met de, de kans om en om? Ja, ja. Vroeger zijn echt aan elkaar gewaagd. En, uh, er wordt sportief gevoetbald. Er wordt eigenlijk wel gevoetbald. Geen tijd, Gewoon lekker... Uh, nou heb ik van uh, jou geleerd uh, Jan. Dat het uh, wel belangrijk is. Of je een windje mee hebt. Of uh, windje tegen. Hoe staat het ermee? Uh, wij hebben wind mee op dit moment. Uh, de wind staat inderdaad gewoon over de lengte van het veld. Dus, uh... Maar... Kijk als je de tweede... Vorig keer bij de tweede helft beter gespeeld met Ding-Tegen als toen uh, we met Ding-Mee speelden. Nu spelen we met Ding-B. Je speelt toch dan meer met lange ballen. En die lange ballen, bij de komen die toch meestal niet goed aan. Omdat de bal echt een meer paard krijgt als je hem wil geven. En als je Ding-Tegen speelt, speel je mezelf al behoudender. En gewoon de bal laag en laag over de grond vaart. Het is beter aan, als dat je die weer mee hebt. Oké, okay, dus nou ja. Uh, Jan, hoe, hoe staat het ermee? Zometeen de rust in hoeveel minuten hebben we gespeeld? We hebben nu 38 minuten gespeeld. Niet? Nou, nog uh, genoeg uh, ja. kansen. Nog, uh, nog een minuut of uh, 7, 8. Laten we de kijken. Mooi, nou zag ik trouwens ook op Facebook dat jullie promotie hebben gemaakt voor de wedstrijd van vandaag. Ik heb niet gezien. Oké, okay, nou, dit stond, stond een hele mooie. Uh, affiche, dat uh, <laughs> kwam ik in één keer tegen op Facebook. Van half drie, bied oh, de wedstrijd. Goed verkast, dat het net naast. Oké. Is dat een affiche van. Van Ester, Salvoort. Ja, de wedstrijd van vandaag. Tegen Alsmeer. had dat met de QR-code te maken. Is... Nee, nee, nee, nee. Het nee. stond gewoon uh, dat, er, dat er gespeeld werd uh, vandaag. Nou, de... Een he hele, mooie, uh, hele mooie poster uh, daarvan. Ik heb wel geholpen hoor, want als ik het niet dan is het niet goed. Maar we het over de druk controleren. Het is goed voor de bar, hè? Oké, okay, ja, ja, ja, <laughs> daar gaat het om. En straks gaan we, gaan we zelf ook weer de bar uittesten, Jan. Ja. Helemaal goed. Nou, Jij houdt de wedstrijd in de gaten nog steeds 0 tegen 0 tegen ja, ja. Aalsmeer. Hoeveel staat ze eigenlijk staat ze, staat ze boven of onder S.V. Uh, we staan, Er staat... een gevaarlijke aanval van, de van de Aalsmeer, die gaat over. De bal gaat over. Uh, er staat in de middenmoot. We hebben ook uh, wat is in het begin, is eigenlijk een slechte race gehad, het uh, is een behoorlijk, uh, uh, laat ik het zeggen, rijk of niet. Het is aardig scheld, aardige contoren. Dus we willen er echt wel wat aan doen om uh, bovenaan te aardigen. Dus ik denk dat het een beetje beneden hun uh, pijl is, dat zij, je, dat zij op de uh, zesde plaats, zevende plaats zijn. Oké, nou nog een paar minuutjes en dan even rusten en bijkomen. En dan ga jij weer controleren. En dan komen we. Ja! En dan komen we straks in het begin van de tweede helft weer bij je terug. Kijken of er wijzigingen zijn in de opstelling. Oké, tot straks. Tot straks, oké, tot straks. Ja, die qr is is ongelooflijk. De nieuwe symfonie. van Chesto. Make some booze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 Onze uh, mediapartner, uh, of de mediapartner van uh, news, hè? zo moet ik het uh... ja, ja, wat, wat <laughs> wou je zeggen, Roy? Ik zeg niks, ik mijn mond. Ja, heel, heel verstandig. Wat, ja, wou, wat wou jij zeggen, Albert-Jan? Uh, nee, we gaan het hebben over lokaal kabaal. Lokaal kabaal, kabaal. ja. Het is, uh, dat, uh, een, uh, op 11 november uh, verzorgde Zandvoort Insight...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 de, het kriebelt weer. Die muziek. Het, het spelen met de knopjes. En helemaal geweldig. En uh, ja, ik ben wel heel blij dat, we, dat uh, Dolly uh, en ik deze demo, want we moesten eerst een demo inzenden. In uh, die demo bij Dolly aan de keukentafel zoals je Zandvoort is kent, hebben opgenomen. En dat we dan die demo hebben in kunnen sturen en dat we toch wel gekozen zijn, weet je. Dus ja, dat, dus, is helemaal leuk. dus, dus uh, jullie zijn nog uh, goed gekeurd ook. Uh, ja, <laughs> <hè? laughs> ja. Ongelooflijk. Nou, uh, doe even je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 dat uh, lokaal uh, kabaal uh, op uh, Facebook en uh, de CFM-app. Ja. Uh, ja, dus uh, Radio Beverwijk doet ook twee dagen mee, hè, geloof ja, ik. Ja, zeker weten. Zij hebben ook heel veel radiotalent. En uh, dat, ik vind dat heel erg leuk. En uh, ook het leuke van het verhaal is... eigenlijk uh, zit Dolly daar dubbel natuurlijk... als Radio Beverwijk ja, uh, ja, ja, ja, ja. En uh, zand voor ja. Twee, ja. twee petten op. Ja, gewoon. ja, ja, ja. Ik eigenlijk ook, toch. Stiekem. Maakt dat Maar dat maakt niet uit. En dat is hartstikke leuk. En... Um,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 te horen zijn. Nou, ja, en jullie hebben het slot. Het slot, ja. wij mogen afsluiten. Ook leuk. De, de afsluiter, dat ja. is de klapper, uh, ja, ja. Albertje. Ja. En dan moet je de klok doen van Veronica. Ja. Ja. Klik, klik, klik. Ja. De uitzending stopt nu. Ja, zoiets, zoiets, ja. Heel Z veel plezier, ja, dank uh, jullie leuk. wel. Dank leuk dat je wel, de moeite nou. hebt willen nemen. Ja, dus Dolly en ik zijn te horen van 8 van, van tot... Uh,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 Ja, wat voor mijn schoonmoeder. Ik zei je wat vertellen. Ze zender. Ik heb mijn schoonmoeder gepakt hoor. Met de 40 kanalen. Ze hebben er maar één over. Hahaha. Die Dat is 100%. Maar ik ben toch blij dat je op een zender bent hoor. Ja, dat is 100%. Zet de koffie nou maar eens. Hé, twee klonten en weg met die koek. Moet ik niet. Het is koek.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 Ik blijf zenden tot de bitraden. Wat oh, Wacht even! Die 10 Die, Die. Open. Doe, even, geld, Doe even open open. Die sessie! Er wordt Die een Die sessie! Die sessie! Die sessie! Die een Die Goedemiddag! Willemse officier van politie. Ik kom hier een bakje in beslag nemen via kanaals kanaal Digitaal Oh ja! Ik sta gewoon ter Meneer, ik heb hier een arrestatiebevel. Ik moet u meenemen. Pak u, ga maar achter een bus. Ja, kan u meteen blazen. Het enige bakje wat jij mee mij is, is de kattenbak. Hierdoor. Ah, uh, ik krijg een avond. Hey, uh, al die jongens, mijn huis uit. Ja, goeiedag. Ik zal maar uh, meewerken als ik u was. Dan krijgt u, o, geen, ja? dan krijgt u geen problemen en dan kan u rustig mee naar het bureau van de politie. Kan je niet alleen af dan? Wat is dit? Al dat stink, stuur die jongens eruit.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 Zal die pet over je oren trekken? Joop, Joop, ben je nog staan erbij? Ja. Joop. Ja, je bent staande erbij hoor. Joop, het is rood hoor. Het is rood. Had je dat uh, ja, niet eerder kunnen bak, zeggen? Die bak valt nu uh, die nu uit het contact gehaald. Had je dat niet eerder kunnen zeggen? Hoe bedoel je? Ja, dat die rood is, ze staan al voor mij binnen namelijk. Wie? Nou, ik hoop dat uh, Roy en, en dat Dolly uh, volgende week niet uit de lucht worden gehaald. Uh, ill illegale Joop, de illegale zender in haar radio. Nee hè? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nou, we gaan uh, de evenementen agenda uh, doen. Want het is uh, half vier geweest. Wat uh, kunnen we in de cultuurmaand allemaal gaan doen, uh, Albert Jan? Nou ja, de cultuurmaand gaat gewoon door. Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen.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 Zeg maar uh, om dat door te laten gaan. Ja, ja. Deze kwam ik tegen, Albert. Want ik weet dat het een van jouw favoriete platen is. Ja, heel gaaf. Ja. Dus ik heb hem meegenomen in mijn tasje naar de studio van CFM: de Cornels in 74, 75.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 Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, in de eerste helft uh, hebben we niet meer uh, kunnen scoren, helaas. Nee, nee, nee. Dus nog uh, veranderingen ga... trouwens uh, in de tweede helft? Nee, dat, uh, geen veranderingen voor ons. Op het eerste gezicht, nee, nee, nee, nee, echt niet. Bij, bij meer weet ik het niet natuurlijk. Maar nu, op dit moment, spelen we met win met, met, tegen. Dus, ze zullen de bal laag in moeten spelen. Ik, trouwens, uh, ik heb net wel... Uh,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 Ook de tweede helft en die QR-codes en dergelijke. Niemand komt aan Jan van der Leden voorbij, toch, Jan? Nee, absoluut niet. Nee. <laughs> zo, zo is het nou. Wens je heel veel plezier. Tweede helft. Ja, SV bedankt. Salvoort tegen Aalsmeer. 0-0 nul nul nog. En straks meer van to Jan. See or not to see. There is no question. ZFM.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 En vandaag uh, is de dag dat uh, de poppies uh, worden uitgedeeld. Bij uh, AA kan je uh, de klaproos uh, krijgen. En dan uh, draag uh, in de buurt van je hart trouwens... als uh, respect voor uh, alle slachtoffers tijdens de oorlogen. Want uh, de klaproos uh, is eigenlijk begonnen als, uh, als uh, zeg maar een herdenkings... Uh,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 Turning. <laughs> We zijn van alle talen thuis hoor. <laughs> Zuid-Koreaans. Helemaal, helemaal hepende pip hè, die muziek joh. De Ladies Coach. Inderdaad, met de single The Rain. We gaan het nu iets, uh, over iets heel anders hebben. Ja, ik uh, zei het al aan het begin van, de, uh, van het programma dat de VVV in Zandvoort per 13 december definitief weggaat uit de kustplaats. Een op het oog een, een eigenaardige beslissing voor, voor ons toeristisch dorp